Het is tien uur, Jeroen maan met het NOS-journaal. Lichtverstandelijk gehandicapten blijven recht houden op AWBZ-zorg. Dat staat in het vijfpartijenakkoord. Komende vrijdag stuurt minister De Jager het totale pakket van 12 miljard euro... aan besparingen en hervormingen naar de Tweede Kamer. In het regeerakkoord van VVD, CDA en gedoogpartner PVV was afgesproken dat licht verstandelijke gehandicapten met een IQ tussen 70 en 85 vanaf volgend jaar geen recht meer hebben op zorg uit de AWBZ. Met die maatregel zou jaarlijks 250 miljoen euro bezuinigd worden. Maar dit is nu dus van de baan. De politie heeft 117 mensen opgepakt tijdens de ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel. Het zijn asielzoekers en sympathisanten die weigerden om het terrein te verlaten. In het kamp zaten tijdens de ontruiming vooral nog Somaliërs en een paar Iraniërs. De meeste Irakezen besloten vanochtend hun protest op te geven. CDA-kamerlid Mirjam Sterk stelt zich niet beschikbaar voor een nieuwe termijn in de Tweede Kamer. De huidige vice-fractievoorzitter zei dat vanavond in het tv-programma De Wereld Draait Door.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 Goedenavond, de FC Groningen heeft een nieuwe trainer en hij heet Robert Maaskans. Algemeen directeur Hans Leiland is alweer klaar voor het nieuwe seizoen. Moet u eerlijk zeggen, toen de competitie erop zat, dan heb je zoiets van... nou, blij dat het eventjes gebeurd is, maar we krijgen er weer zin in. En het Nederlands oogtel werkte een rustige training af op de dag na het duel met Bayern München. Nog altijd moeten er vier spelers afvallen. Funen Anita zou daarbij kunnen zitten, maar hij maakt zich niet druk. Slaap je te slecht van of is het echt nee, niet zo? Nee, nee, absoluut niet. Ik slaap uh, heel goed. Uh, ik blijf altijd positief zoals de meeste mensen weten. Dus uh, ik ga het goed te moeten. En we vonden het al knap, wat Epke Zonderland doorgaans liet zien op de rekstok. Maar het moet nog mooier. Voor het EK in Montpellier heeft hij een nog moeilijker oefening ingestudeerd. Ja, het is in ieder geval zo moeilijk dat ik uh, vier jaar geleden, toen ik het treden, voor het eerst deed... dat ik uh, het onmogelijk eigenlijk hield dat, dat, het, uh, dat je dat op een wedstrijd kunt doen. En verder bellen we even met de wielrenner Theo Bos. Hij heeft de ronde van Italië verlaten. En Hans Beum praat ons bij over de kamp om de wereldtitel schaken. En er werd gezwommen in Debrecen. Dat en misschien nog veel meer... in deze editie van NOS Langs de Lijn tot 11 uur. Maar eerst Robert Maaskant. Die is het komend jaar dus de trainer van FC Groningen. Hij is de opvolger van Pieter Huistra... die na een teleurstellend seizoen het bekende veld moest ruimen... Rob Fleur ging naar Groningen en sprak daar met algemeen directeur Hans Nijland. En Maaskant zelf, de eerste vraag van Rob aan de nieuwe trainer was... of hij zijn benoeming zelf ook zo'n verrassing vond. Nee, nou, ik, ik vind het geen verrassing. Uh, ik was ook heel snel, uh, hebben we een beslissing genomen. En toen Hans Nijland mij belde samen met Henk Veldmaten. Uh, en mij vroegen voor een gesprek ben ik, uh, ben ik ook eigenlijk direct vanuit, uh, vanuit Amerika teruggevlogen en uh, al ja, heel snel zaten we op, uh, op de lijn die voor mij ruim voldoende was om, om hier te kunnen tekenen. Maar voor één jaar, waarvan ja. ze velen zullen zeggen, is dat geen gok? Nou kijk, ik, ik denk dat het tegenwoordig uh, voor de clubs, uh, vroeger waren we natuurlijk als trainers uh, redelijk machtig en, en was het uh, makkelijk om langjarige contracten te tekenen. Ik denk dat het tegenwoordig voor clubs dat dat veel vaker gaat gebeuren. Dat, dat trainers eenjarige contracten aangeboden krijgen. Ik weet ook dat mijn, mijn, een van mijn voorgangers hier Ron Jans, die het hier fantastisch gedaan heeft, ook altijd een éénjarig contract tekende en dan als het beviel daarna weer verlengde. Het geeft natuurlijk voor beide partijen wat meer ruimte. Wat weet je van FC Groningen? Je hebt gezegd, uh, ik heb de tweede seizoen dat heb ik ze regelmatig aan het werk gezien. Waar ben je van geschrokken? Nou, eigenlijk toch een beetje het algemene beeld wel dat, dat, uh, wat ik ook in mijn, in mijn werk als, uh, als analyticus bij Eredivisie Live uh, aangegeven heb. Dat er toch wat, wat persoonlijkheid ontbrak en wat lef in het elftal. En dat uh, ja, was natuurlijk een enorm contrast tussen de eerste seizoenshelft en, uh, en de tweede seizoenshelft. Waar, waar Groningen toch regelmatig instortte gewoon. Uh, nou, daar hebben we geprobeerd, om, in ieder geval met een aantal aankopen, uh, om dat te gaan veranderen. En uh, ja, ik zal daar zelf ook een grote rol in hebben om, om uh, wat meer bravoure in het elftal te proberen te, te brengen. Ken je die aankopen, want die zijn eigenlijk binnengehaald terwijl je ja. nog geen trainer was? Nee, uh, ja, dat is ook zo. Maar goed, zo. Ook zo wordt tegenwoordig vaker gewerkt bij clubs. Uh, een technisch management of een technisch directeur die, uh, die spelers haalt. Weliswaar vaak in overleg met, uh, met de staf, uiteraard, wat je, wat je nodig hebt. Uh, ik wist toen ik hier ging tekenen dat die spelers er waren. En ik ben het ook eens met, uh, met, met, de, met de keuzes die de club gemaakt heeft. Want ik vind het alle drie uitstekende spelers voor de Eredivisie. Een praat je over Schet, uh, C-Fuik en, en de Leeuw. Ja. Ken je ook Kostits, die al veel eerder is aangetrokken? Het, nee. uh, de grote Servische Ster? Ja, nee, dat ken ik niet. Uh, daar moet ik gewoon uitgaan van, uh, van de scouting van Groningen. Uh, ik, volgens mij hebben ze dat vorige keer niet zo slecht gedaan met, uh, met onder andere talits die, uh, die ze gevonden dat. hebben. Dus daar, uh, daar moet ik vertrouwen in hebben. Uh, wat ik alle geluiden die ik hoor. Uh, blijkt het een uitstekende speler te zijn. En ja, daar zal ik mijn beeld moeten over gaan vormen in, in de komende weken. Je bent werkzaam bij Texas Dutch Lines in ja. Amerika. Uh, je bent nu even hier. Je gaat nu weer terug naar Amerika. Hoe lang blijf je daar nog? Ja, nou dat is nu. Uh, de de, de afrondende gesprekken zijn natuurlijk uh, vrij snel gegaan. Omdat beide partijen er graag uit wilden komen. Uh, ik ga straks, op het moment dat, het daar, uh, dat de mensen wakker worden daar. Want het is natuurlijk een tijdsverschil van 7 uur. Ga ik eerst eens bellen om aan te geven dat ik, uh, dat ik eerder weg ga. En dan zal ik kijken wanneer dat gaat gebeuren, aangezien ik ook hier bijvoorbeeld een appartement moet gaan vinden. Uh, dus ik zal daar eerder vertrekken, maar zo waren de afspraken ook duidelijk gemaakt. Hoeveel wedstrijden ben je daar nog? Uh, nou, goed, als ik, er nu, ik vlieg er nu terug naartoe. Uh, we spelen donderdag. Uh, dus dat is morgen. Uh, morgenavond spelen, we spelen zaterdag spelen wel weer. Uh, de competitie loopt daar maar tot 14 juli. Dus ik zal daar wel een gedeelte van gaan missen. Uh, maar mijn assistent die daar zit, Cor van Hoeven, die, die kan wat uh, moeiteloos wel eens overlezen. Want ja, 24 juni staat de eerste training van FC Groningen gepland. Neem zo ik aan het. dat je hier bent. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat, lijkt, dat lijkt me wel gebruikelijk voor een hoofdtrainer. Als Nijland, jullie hebben Robert Maaskant aangetrokken als nieuwe hoofdtrainer. Is het aantrekken van Robert Maaskant een stijlbruik voor FC Groningen? Ja, ik begrijp wel een beetje wat je, wat je, wat je bedoelt met, uh, met deze vraag. He, uh, de vorige trainers, zo Pieter Huistra als... Uh, Ron Jans waren natuurlijk trainers. Die hadden op dat moment nog geen, nog geen ervaring in, in de Eredivisie. Wij hebben nu heel bewust naar een, naar een trainer gezocht met, met wel de nodige ervaring. Waarom? Het is duidelijk, we hebben een heel moeizaam, moeizaam tweede seizoenshelft helft gehad. En daarnaast hebben we ook een hele jonge, jonge spelersgroep. Talentvol, maar wel heel jong. En, en Daarom vinden wij het belangrijk dat wij... Daarom hebben wij gezocht naar een trainer met, met de nodige ervaring. En die heeft Robert Maaskans. Je gaat ook over van een trainer die het, eigenlijk het vak nog moet leren naar iemand ja, die erg prestatiegericht is. Ja, maar goed, goed als je het ook hebt over, over de stijl van de trainer. Ik denk dat bekend is dat uh, Maaskant ook uh, bekend staat uh, als een trainer met, uh, met de nodige flair. Ja, ik denk dat dat ook een aspect is dat kunnen wij op dit moment bij FC Groningen heel goed, uh, heel goed gebruiken. Heb je er echt nadrukkelijk naar gekeken? Een trainer moet vooral ook flair hebben. Ja, dat is ook een aspect, dat hebben we ook nagekeken, maar uh, nogmaals, met, uh, met name uh, naar, naar ervaring. En, uh, we hebben vorige week het eerste uh, telefonisch contact gehad met, uh, met Maaskant en, en, en afgelopen maandag we hebben gesproken. Robert heeft uitgebreid gesproken met uh, Erwin van der Looy en Dik de beide assistenten. Ja, en eigenlijk waren we het er met elkaar heel snel over eens dat uh, Robert Maaskant moet een nieuwe trainer worden van FC Groningen. Dat is gelukkig gelukt. 20 graden witbiermuziekje van uh, Trentje Oosterhuis. En see you as I do. Het is bijna kwart over tien op Radio 1. Ja, Een dag na de merkwaardige oefenwedstrijd tegen Oranje. Bood Bayern München vandaag excuses aan aan Anja Robben. Die werd uh, gisteravond uitgefloten toen hij met het Nederland zelf dan een wel speelde. Tegen zijn eigen club, met zijn eigen club eigenlijk. Inmiddels is uh, Oranje weer terug in Lausanne. Barstigler, hoe werden de excuses van uh, Bayern München eigenlijk ontvangen bij Oranje? Nou ja, dat vonden ze wel prima. Maar ik heb vooral de indruk dat iedereen bij Oranje het wel uh, een beetje zat is, dat hele gedoe met Bayern. Die wedstrijd is geweest, niemand had er echt zin in. Het is voorbij. Uh, Robben is uitgefloten, daar hebben de spelers meteen na de wedstrijd hun zegje over gedaan. Sommigen waren daar echt boos over, Rest, zoals je weet, van Bommel en snijden voorop. En eigenlijk is de kous daarmee af. Excuses, prima, en uh, over tot de orde van de dag. Denk je dat het, uh, het meegaat in die wedstrijd tegen Duitsland, dit, op de achtergrond? Nee, dat geloof ik niet, want die uh, uh, spelers uiteindelijk zitten dan ook weer in een hele andere cadans. Ik denk echt dat ze het, het hoofdstuk Bayern hebben afgesloten. En uh, zoals ik zei, overgaan tot de orde van de dag. Ik kan me echt niet voorstellen dat het op een of andere manier nog na ettert. Ja, of zoals Mark van Bommel het zei toen hem gevraagd werd van levert dit extra motivatie op. Dat hij zei van nou, als we tegen Duitsland spelen, hoef je me niet te motiveren. Nee, dat zou een hele slechte zaak zijn. Dus uh, het geldt niet alleen voor Duitsland... maar het geldt voor al die drie poelwedstrijden. Het zijn stuk voor stuk prachtige duels. Ja. Nee hoor, dat lijkt me geen probleem. Wanneer sluit Robben weer aan? Die sluit uh, het eind van de week aan. Die heeft een paar dagen rust gekregen. Vrijdag uh, komt hij zich melden, als het goed is. Ik zou me nog kunnen voorstellen dat de bondscoach zegt... "Nou, kom maar een dagje later. Maar ik geloof dat het voorlopig de bedoeling is dat hij de vrijdag is. Um, je moet ook, hè, want dat schrijft de UEFA voor... als je nou nog zo lang bent bezig geweest met die Champions League finale... moet je ook verplicht een paar dagen rust krijgen... Dus die stroomt daarna heel rustig hij uh, in. De ja. werd vanavond ook weer uh, gewoon getraind. Maar ik ben benieuwd hoe gewoon die was. Wat voor training was het? Ja, vrij rustig. Omdat ze altijd na een wedstrijd, dan gebeurt er niet al te veel. Zeker niet als er ook nog een reisdag is geweest. Want ze zijn natuurlijk vanochtend vanuit München weer vertrokken naar Lausanne. En dat moet dan via Genève. Niet dat dat allemaal zo erg is, maar het kost wel weer wat extra tijd. Dus het is tamelijk rustig geweest, een beetje uitlopen, wat uh, positiespel oefeningen, maar geen felle partijtjes bijvoorbeeld zoals we dat eerder deze week wel hebben gezien. Dat zat er allemaal niet in, het duurde ook maar een uurtje, dus het, uh, het was vrij rustig. De bondscoach Bert van Moor, ik moet uh, voor dinsdag nog vier man van de selectie laten afvallen. Uh, denk eens even terug uh, naar gisteravond, denk je dat hij dan wat wijzer is geworden? Zeker, want uh, je neemt natuurlijk van elke training, van iedere oefenwedstrijd en van alles wat je ziet, neem je wel wat mee. Um, ik denk ook dat, dat van Marwijk heel bewust gisteren in die basisopstelling gekozen heeft, bijvoorbeeld voor Willems en Narsing in de basis. Omdat hij die op die manier langs in actie kon zien. En dan kun je een goed beeld vormen. Um, dus je neemt er altijd wel iets van mee. Hij was na afloop heel tevreden over Narsing bijvoorbeeld. Um, toen journalisten hem zeiden uh, dat zij vonden dat maar her goed gevoetbald had, was hij weer de eerste die zei: van, Nou. Dat was aan de bal wel zo, maar hij maakte toch daarna ook wel een paar cruciale fouten. Dus hij heeft daar zeker wat van opgestoken. En dat zal zeker meewegen. En jij zegt hij moet dinsdag, en dat klopt wel... uiterlijk dinsdag moet hij dat bekendmaken... maar hij heeft al een beetje laten doorschemeren... dat hij dat waarschijnlijk eerder gaat doen. Um, misschien zelfs al zaterdag en anders maandag. Oké, okay, goed. We wachten af. Dankjewel, je Bas. Uh, Bert van Marwijk is dus druk bezig met de puzzelstukjes... op de juiste plaats uh, krijgen. Eén van die puzzelstukjes is Fern en Anita, als we het zo mogen zeggen. Bas sprak vandaag na de training met hem. Die staat eigenlijk te boek als uh, controlerende middenvelder... Iedereen zegt nou, maar hij kan ook linksback spelen. En dan heb je gisteren gespeeld en dan was je ineens rechtsback. Heb je keepershandschoenen bij je eigenlijk? Nee, dat, uh, dat net nog niet. Nee, maar iedereen weet dat ik uh, overal kan spelen. Dus uh, daar maken de meeste trainers ook gebruik van. En is dat nou een voordeel of een nadeel dat je overal kan spelen? En dan bedoel ik dat in het licht van blijf je er wel of blijf je er niet bij straks? Het kan een voordeel zijn natuurlijk, uh, omdat ik op meerdere posities uh, uit de voeten kan. En uh, ja, Het nadeel is natuurlijk dat je niet op één uh, positie kan focussen en uh, daar kan groeien natuurlijk. Wat is het fijnste voor jou? Waar wil je het liefste staan in Oranje als je het zou mogen kiezen? Nee, in Oranje als je speelt of erbij uh, mag zijn, dan, uh, dan moet je tevreden zijn. Vind ik, dus uh, daar heb ik uh, geen voorkeur in. Nee. Maar als je het zou mogen kiezen? <laughs> nee, dat hou ik in het midden, dat is aan de trainen natuurlijk. Uh, ik ben al blij als ik uh, mee mag natuurlijk. En uh, zo niet, dan moet ik uh, keihard werken bij de club... om uh, een andere keer wel, wel weer bij te zijn. Ja, is het zo makkelijk? Want twee jaar geleden viel je ook op het laatste moment af. Toen eigenlijk, want je was toen in vorm en je kwam toen net. En heel veel mensen zeiden, misschien moet je die meenemen. Dat is toch een teleurstelling geweest. Ja, natuurlijk. Je wilt het hoogst halen natuurlijk. En, uh, en nu ook. Maar als het niet zo is, uh, dan moet je gewoon weer keihard blijven knokken. En uh, zo positief ben ik wel. Maar zou je nu meer teleurgesteld zijn dan dat je twee jaar geleden was? Nee, ik denk dat het eenzelfde teleurstelling zal zijn. Ja. Was je tevreden ook dat je mocht spelen in die wedstrijd tegen Bayern? Telt dat voor jou? Want er werd wat lager over gedaan van, nou, het zal allemaal die pot. Maar... Nee, absoluut. Als je voor het uh, oranje mag uitkomen... elke wedstrijd is een, uh, is een fantastische wedstrijd. En dan wil je jezelf laten zien aan de trainer natuurlijk. Maar dat was het ook, want hij telt natuurlijk niet als Interland. Precies, maar uh, het is toch wel lekker dat je, als je een wedstrijd kan spelen. En wat heb je laten zien aan de trainer? Dat ik ook rechtsback kan spelen natuurlijk. Ik heb er uh, lang niet uh, gespeeld. Dus uh, het was voor mij ook eventjes een uh, verrassing ik dacht dat ik linksback zou komen, maar uh, het was rechtsbek geworden. Nou, hadden we het in het begin al over voordeel of nadeel. Het lijkt me ook in je hoofd moeilijk, omdat je dus moet concentreren op verschillende posities. Het, het verschilt nogal of jij als controlerende middenvelder speelt of als links of rechtsbek. Inderdaad, het is uh, even wat anders staan en, uh, en denken natuurlijk. Maar uh, ik denk wel dat ik dat uh, snel. Uh... Kan, kan switchen eigenlijk. Ja. En is dat ook een soort ervaring? Dat je zegt, ik word nu langzaam toch wat ouder, dan snap je hoe dat moet. Net als dat je bijvoorbeeld verschillende systemen kan spelen in een wedstrijd. Ja, ik denk het toch wel. Dat ik bij Ajax veel heb geleerd dat ik linksbek op het middenveld... of rechtsbek uit de voeten kan. Dus uh, die ervaring neem je toch wel hier, uh, hier mee. Ja. Um, is het nou spannend voor jou de komende dagen? Omdat je weet dat die schifting eraan zit te komen... dat er een paar mensen naar huis moeten, vier? Ja, het is, uh, het is spannend. Maar uh, ik ga het, ga het goed te moeten. Als het positief is, is het uh, heel goed en uh, zo niet uh, keihard werken. Wat de mensen op de radio niet zien is dat er een hele mooie glimlach nu te zien is. Uh, slaap je er slecht van of is het echt nee, niet zo? Nee, nee, absoluut niet. Ik slaap uh, heel goed. Uh, ik blijf altijd positief, zoals uh, de meeste mensen weten. Dus uh, ik ga het goed tegemoet. Ja, hij gaat het goed tegemoet. Anita, waar is dat? Goed, zometeen so gaan we even bellen met Theo Bosch. Die is vandaag uit uh, de Giro d'Italia gestapt. Grote vraag is natuurlijk. Waarom? Eerst de 17e etappe in de Giro, waar hij dus niet aan meedeed. Hij ging vandaag naar Cortina dan Petso. De slotfase van deze ronde is nu echt aangebroken. Het woord is nu aan de klassementsmannen en aan Joris van den Berg. En zo was het ook. Al viel er wel vrij snel. Op de ene laatste klim was dat al eentje weg. Roman Kreuziger, de Tsjechische kopman van Astana, werd er simpelweg afgereden. Hij maakte al niet zo'n goede indruk. Hij was wel als een van de favorieten gestart. Maar hij werd er gewoon afgepierd door de rest. En toen kwam de slotklim, op weg naar de Jauw was dat. Het was niet de slotklim van de etappe, want er kwam ook nog een afdaling van 18 kilometer, maar het was de laatste klim van de dag. En daarop werd een beetje strijd geleverd. De ploeg Liquigas maakte vaart, er bleven vooraan zes man over. Potso Vivo, Scarponi, Uran, Hesjedal, Basso en Rodriguez. Maar dat was het dan eigenlijk ook. Scarponi werd er onder de top nog even afgereden, maar hij kwam in de afdaling, ondanks wat kramp, terug bij die vijf man vooraan zodat er in Cortina dan gesprint werd om de dagzegen en niet om de bonificaties, want die zijn er niet in bergetappes. En een sprint tussen klimmers is meestal anders dan een sprint tussen echt afmakers. Maar er zat er wel één tussen die dat wel kan. En dat is natuurlijk de man in de roze trui. Joaquim Rodriguez kopman van Catiusha de Spanjaard. Hij won de etappe voor Basso, die met de dag beter wordt. En Hesjedal, de taaie Canadees. En dan is het in deze Giro verder nog wachten, wachten, wachten. Want morgen is er nog een sprint. En dan vrijdag en zaterdag twee zware Ritten in de Dolomieten met vooral die rit zaterdag op de Stelvio En dan zondag nog een tijdrit in Bilaan. En dan weten we wie deze Ronde van Italië gewonnen heeft. Joris van den Berg over de etappen van vandaag. Theo Bos maakte het allemaal niet mee. Hij is afgestapt. Theo, goedenavond. Hoi, goedenavond. Hoe doe je nou? Vier dagen voor het einde stap je af? Ja, ja, ik, ja ik ben er zelf ook niet heel erg blij mee, hoor, dat moet ik zeggen. Maar uh... Ja, het is, uh, ik had wel altijd een beetje de intentie gehad om, uh, om, je, om je laan te halen. Maar uh, ik denk dat het toch wat verstandiger is om. Uh, ja, om vandaag. Uh, ja, dat het verstandiger was om vandaag niet te starten. Ja, verstandiger? Dat betekent dat je. Uh, als je had gemoeten, had je hem wel uit kunnen rijden. Ja, kijk, als. als ja, als mijn leven ervan af had gehangen. Dan. Uh, inderdaad, weet ik het nog niet. Maar. Uh, ja, ik denk. Uh,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 En uh, ja, ik heb wel gehoopt dat het uh, beter zou gaan. Maar ja, die kneuzing in mijn rug uh, heeft me in, uh, uh, in ieder geval niet veel niet veel goed gedaan. Nee. Heb je zelf de beslissing genomen of is de beslissing voor jou genomen? <kugels> nou, ik had uh, gisteren was eigenlijk een relatief makkelijke aankomst. Of een uh, relatief makkelijke etappe, geen makkelijke aankomst. Maar de etappe was relatief makkelijk, maar. Ik, uh, ja, ik had echt en er was eigenlijk gisteren was dus een dag na de rustdag en ik heb uh, tot eigenlijk ja, tot aan de rustdag uh, ja, naar na de, na de rustdag toegewerkt en uh, uh, ja tot de rustdag eigenlijk uh, de, geprobeerd erin te blijven met de hoop dat het ja, dat mijn rug zou verbeteren en in de rustdag zelf ook uh, dat je je rug een beetje rust kunt uh, dat het zou verbeteren. Maar de dag na de rustdag was het eigenlijk al. Ja, weer foute en... ja. ja, ik, ik ben er niet. Ik, ik merkte gisteren al dat ik niet 100% was. En, uh, en dat hoopte ik wel, maar dat, uh, dat, er zat geen verbetering in. En dan is het, denk ik, ook beter uh, ja, om jezelf om, om niet langer kapot te maken. En dat je dan toch met het oog op, op, op de rest van het seizoen. wat verstandiger is om, om, uh, om niet, uh, niet te starten. Ja, met name jammer, omdat ze vaak zeggen dat wielrenners grote stappen maken... als ze een keer zo'n grote ronde hebben uitgereden. En dit was de tweede... Als ik goed ben, geef meer de tweede grote ronde van jou... en je hebt hem opnieuw niet uitgereden. Dus, ja, klopt, ja. ja. Ik ben tot uh, ja, ja, twee jaar geleden in de Vuelta... ben ik eigenlijk op dezelfde dag... Uh, ben ik toen uh, was ook de dag na de rustdag... En toen ben ik op een motor gereden tijd zit. En... Uh, <tus> Ja, en uh, eigenlijk op dezelfde dag uh, ben ik nu weer uh, afgestapt, ja. Vanuitgestapt. Ja. ja, ook bizar eigenlijk. Uh, ja, dan, ja, bizar. Maar goed, uh, wat je zegt uh, hoor ik ook zelf uh, vaker van. Je hebt inderdaad zo'n grote ronde nodig om, uh, om sterker te worden. Uh, ja, kijk, ik weet niet of ik... Uh, kijk, het ja, hangt er ook een beetje vanaf uh, hoe je ervoor staat. Als je, als je in het begin al ja, een klapper maakt... en niet 100% bent, ja, wat is wijsheid, dan uh, moet je dan doorrijden en het kost, het kost die ronde uitrijden, of ja, is het verstandiger om die laatste vier dagen te zitten en uh, je rust te pakken en dan te, te focussen op, uh, op wat nog komen gaat. Ja, ja dat, uh, je dat weet, je... Je uh, weet je eigenlijk niet. Nee, en jij ook niet, jij al helemaal niet, want je, hebt het nog niet, je, <toss> je kan het niet vergelijken, dat bedoel ik ook te zeggen. Nee, nee. Ja, nee. Je hebt het over de rest van het seizoen, uh, daar maak je nu een bewuste keuze in. Hoe ziet jouw rest uh, van dit seizoen eruit?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 Dat ik wel weer ja, gewoon koers kan rijden in Nederland en, en dan heb je nog tijdens de Tour heb je de Ronde van Polen en dat is denk ik voor mij zijn dat wel mooie wedstrijden. Ja. Voorbereiding op de Spelen? Uh, na de Spelen dat gaat denk ik een uh, moeilijk verhaal worden. Uh, ook gezien het uh, parcours. En, en je uh, hebt parcours al verkend he, je, uh, je hebt parcours verkend toch? Ik heb parcours verkend, het is een heel lastig parcours. En het gaat, bijvoorbeeld, ja, het gaat voor Mark is ook een heel lastig parcours worden. Ik had hem toevallig er nog over gesproken uh, van de week. Uh, dus ja, dat, kijk, uh, ik zal zelf uh, nog wat uh, neer moeten, la ja, moeten laten zien, denk ik, uh, wil ik uh, daar voor kans maken. En, uh, en voor mezelf ook uh, wil ik daar reëel. Kijk, als je naar de Spelen gaat, dan, uh, ja, dan moet je ook gaan om te winnen. En, uh, ja, dat moet ik zeker nog een kleine stap maken om uh, daar... Ja, reëel gezien uh, een kans te maken. En, uh, dus dat heb ik nog niet uh, helemaal uit mijn hoofd gezet. Maar ja, nee. ik, uh, ik, ik hou me daar nog niet heel erg mee bezig. Nee, het heeft niet de focus uh, voor de rest van het seizoen. Dat is eigenlijk wat nee, je bedoelt. Nee, nee. nee. nee. Oké, okay, waar ben je nu? ben, ben Je al uh, je bent nog niet thuis al? Ik ben nu, uh, ik ben net thuis. Oh, je bent ja. al thuis. Oh, kijk aan. Ja, nou, goed. zo snel kan het gaan. Eén moment zit je in het Giro en ander ja. moment... Uh, ben je, ben je uit, de, uit de bubbel, zeg maar? Ja, ja letterlijk ook. Echt gewoon twee ja. in één keer in de echte wereld, om maar ze, om de, zo te zeggen. In de echte wereld, ja. ja. ja. Nou, doe rustig <laughs> aan. Succes met, je, met het herstel van je rug. Super, dankjewel. Oké, okay, tot de volgende keer. Dankjewel, Theo Bos. Oké, okay. joh, bye. Red en de right thing. Iets over half elf. Hans Beum is aangeschoven. Uh, WK Schaken. Moskou, weinig vuurwerk. Dat doet u tussen Anand en uh, Gelfand. Na de rustdag uh, uh, begonnen de twee grootmeters met een 4-4 uh, stand. Je hebt de partij van vandaag gezien. Jazeker. Uh, uh, uh, maar ja, oh, jij, de... zegt, jij zegt weinig vuurwerk. Maar, ja, ja, tot ja, nu toe, van ik. Vind je wel dan? Nou, euh, nou, ja, vuurwerk, vuurwerk. Maar het is niet, het is niet euh, zoals jij het zegt, lijkt net alsof het heel saai is. Maar dat is het niet. Maar was er vuurwerk dan? <laughs> ja, ja. Nou kijk, om te beginnen werden de partijen. De uh, geno's antwoord op een vraag: was er vuurwerk of niet? Uh, half. <laughs> nee, het is toch een beetje. Ah, ja, heb je een klein beetje. Nou laat ik het zo zeggen: <laughs> uh, in deze partij, de negende partij, uh, je had net die partijen 7 en 8 gehad waarin alle twee de spelers hebben gewonnen. Dus dat was in die eerste zes partijen zes misjes. Overigens had toen aan de hand lag lichtelijk in het voordeel qua kansen. Ja, dus had, had een, klein dus een beetje, beetje aftasten. Een... Misschien ook. Dat kan je misschien ook een beetje verwachten. Ja, nou, precies. Dus, maar hij had, er, hij had hier en daar ook kansen in de partijen. Maar goed, hij liet die glippen. Maar hij stond toch wel redelijk. Uh, hij had er overhand. Hij was, hij was in het voordeel, zeg maar, psychologisch. Toen kwam die partij zeven, die verloor die. Nou, toen was plotseling ineens waar alle bordjes verhangen. Partij 8 won aan Nant. Het stond waar gelijk. Maar toen was het natuurlijk chaos. Want dan, ja, dan is alles door elkaar gegooid. En iedereen heeft nu plotseling kansen. En ze, ze, ze voelen ook alle twee dat, ze, he, dat de mogelijkheid bestaat. om de ander te pakken. Kennelijk is de ander toch. Maar ook, ook dat niet... iedere fout desastreus kan worden. Precies. Zijn, want het einde van de match. die 12 partijen komt in zicht. Nou, dan krijg je dus nu partij 9. Iedereen is dan enorm benieuwd. of aan zijn verdedigingsschema, het Slavische, Slavische verdediging, gaat herhalen... die hij in de partijen eh, 1, 3 eh, enzovoort allemaal had ge, gehanteerd. En zie, nee, dat doet hij niet. Hij pakt een oude opening van hem terug, het neemt zo indisch Dat is als eerste verbazing. Hè? Als schaker weet ben ik, benieuwd wat, hoe opent iemand. Hoe, nou, dat doet hij dus anders dan in, dan in alle andere partijen in en deze Zoals Zoals bij het voetballen wel eens van spelsysteem veranderen... Ja, dat doet hij nu ook, om de tegenstander uh, te verrassen. Uh, ja. Hij gaat het spelsysteem veranderen. Ja. Dat pakte dus niet zo goed uit. Want hij is na een zet of twintig uh, uh, kreeg hij een overgang. Hij moest zijn dame offeren, dat op zich spectaculair is. Uh, en, en dan proberen een vesting te bouwen. Een vesting dat wil zeggen dat je staat weliswaar, materieel gezien, uh, duidelijk zwakker. Maar je hebt een soort ondoordringbare stelling. Nou, dat, is dat is een studieachtige uh, situatie. Die is komt... dan ook het maximale remise wat je eruit haalt? halen? halen is maximaal, ja, het maximaal, want veel meer kun je niet hebben. Nee. En uh, de vraag was, en dat was ook gedurende de partij... en dat bemoeit dan iedereen zich tegenaan op internet... en ook alle grootmeesters en ook de officiële website daar... die heeft dan wat grootmeesters zitten. Leco is ook een van de wereldtopper en er waren er nogal meer. I iedereen twijfelde van is het nou nog net gewonnen of is het net remise? En Anand bleek achteraf het heel goed gezien... Haven als een echte wereldkampioen. En uh, Galvan kwam er dus uiteindelijk net niet door. Maar het hing erom. En als zodanig was deze partij toch wel spectaculair. Want uh, het is toch niet zo vaak dat de wereldkampioen in nauw wordt gebracht met, uh, in een partij. Maakte uh, die, die maakt ook een blunder? Een rekenfout zou, zou die gemaakt nou, hebben? Dat of? was, in, dat was in, de, in de partij die die verloor. Oh, dat, He, dat was okay. de partij van, we we van gisteren. Die, die, of ja. van, van eergisteren dan, want ze spelen twee partijen. Maar in vandaag niet. En vandaag heeft hij het goed gedaan. Hij stond ook de hele partij door, had hij in het voordeel. En uiteindelijk kwam hij er net niet door... Nou ja, nu zijn er al drie partijen te gaan... Uh, waar, waarin Anand twee keer wit heeft. En dus heeft hij wel de beste papieren... Maar, ja, Waarom heb je dan de beste papieren? Nou ja, dat is net zoiets als uh, ietsje minder dan de opslag bij, serve, uh, bij tennis. Maar het is toch wel een, een voordeel om te beginnen. Met je, wit, bepaalt, uh, je bepaalt uh, eigenlijk wat ander, uh, ja, uh, je kan, je kan de andere... Ja, de openingssystemen heb je toch iets meer bepalend. En, en als je kijkt naar de uitslagen van alle toernooien... dan wint Wit uh, 66%. Dus, dus het voordeel van Wit, de openingsset, is toch wel een, een voordeel. Nou goed, hij heeft dus wel een voordeel. Uh, ook een concreet voordeel, namelijk twee keer Wit. Maar dat voordeel wat hij had voor de match... Uh, wat iedereen zei van... ach, hij is tot slot de wereldkampioen. Hij speelt tegen de nummer 22 van de wereldranglijst. Dus... Het zal wel een, een, een, een, een, niet een walk-over, maar toch een, een, een, een, een soort van walk-over worden. Dat is het absoluut niet. Nee. Heeft u het dan misschien te gemakkelijk opgenomen? Nou ja, of uh, de matches zijn te kort. Dat zei Kasparov, en zei Karpov ook. Kijk, vroeger hadden wij wereldkampioensmatches van 24 partijen. Dan kun je je veel meer permitteren. Hoe, hoe korter die matches zijn, hoe minder risico de spelers gaan nemen. Dus het systeem wat ze nu hanteren, dwingt eigenlijk een, een veel te voorzichtige speelstijl af. Da daar zit de fout in, denk ik. Uh, ze spelen alle twee niet, niet echt vol uit. Behalve het moment dat hij toen moest, dat hij achter stond. Toen kreeg je echt zo'n zo zo prachtige partij. Dus jij zou liever het oude systeem zien, bedoel je? Nou ja, langer. Dus niet twaalf, maar laten we zeggen achttien partijen. En dan kun je nog een foutje permitteren. dan kun je nog wel terugkomen. Dit is, uh, als nu een van de twee verliest, dan, uh, dan, uh, dan gooit de ander... Maar het is niet helemaal meer van deze tijd, kan ik me voorstellen... om zulke lange partijen... Nou ja, dat, dat is dus... Dat, Oké, okay, dat, dat geef ik toe. Maar ja, we hebben al geen afgebroken partijen meer... De bedenktijden zijn al voor kort. Ja, je kan ook snelschaakpartijen gaan doen... Natuurlijk al, als wereldkampioen. Uh, maar ja, dat, dat is, dat is, uh, hè, wij houden toch wel... van het zwaardere, diepere werk. Uh, nou ja, dan, dan uh, moet je dat... Uh, ook, ook, ook in, uh, calculeren ja. dat het lang kan duren. Ja. Hè, maar, ja, die, die matches tussen Kasparov en Karpov... die uh, in 85 die een half jaar duurde. Oké, okay, dat begrijp ik. Dan moeten, moeten we niet meer doen. <lacht> maar twaalf partijen is weer een ander verhaal. Um. Hoe nu verder? Hoe, wat verwacht je dat er nu gaat gebeuren? Komt nou, er een verrassing denk, uit de hooghoed? Nou, uh. ik denk toch wel dat, dat Anand uiteindelijk wint. Maar met een klein verschil. Dus met uh, uh, 6,5, 5,5. En uh, daarmee zal die wereldkampioen blijven. Maar ik vind toch wel dat de glans de uh, dan af is. En dan hoop ik maar dat bij een volgend wereldkampioenschap... dat we dan een van de jongere gaarden gaan krijgen. Ik moet niet vergeten, deze zijn alle 240 plus. En dat we eindelijk een, een, zo'n jonge uh, talent... zoals Magnus Carlsen uit Noorwegen, 24 jaar... Uh, dat die dan eindelijk gaat doorbreken... en dan de, de, de macht gaat overnemen. Dat, dat hoop ik maar. Want uh, dit, is, dit zijn geen prettige WK's. Er zit te weinig... Iets te weinig vuurwerk, zeg maar. In zijn totaliteit, is een totaliteit. <laughs> nee, als het, nou, het na twaalf partijen nou uh, gelijk is, wat gebeurt er dan? Nou, dan gaan ze dus geheel in de lijn van wat je ook zou verwachten... met verkorte bedenktijden door. Wat eigenlijk een crime Dan worden is. het wel snel schaken eigenlijk. Ja, dan worden het een soort, nou, eerst nog een soort van half uur partijen. En als dat niet lukt, dan vijf uh, minuten partijen. En dan wordt dus een wereldkampioenschap beslist met snel Nou ja, dat is, dat is een, een, een crime voor de, voor de, voor de echte uh, zware schakeliefhebbers. Dus ja. dat nemen we helemaal niet meer serieus. Ja, dan dus Penalties als bij, bij het ja, voetbal en de penalties. penalties. Eigenlijk. Dus ik hoop niet ja. dat dat gebeurt. Ik hoop dus dat, uh, dat Anand uiteindelijk... dan toch net, zei het met een heel klein verschil... wint. En dan heeft Gelf altijd prachtig gedaan. En... Uh... Maar, ik, ja. Ja, maar is een van die twee daar beter in? in als Gelfand ja, daar de, beter is... dan Anand, zou dat ook zijn spel kunnen Anand, beïnvloeden. Anand is een super snel schaak. Maar vermoedelijk wel een van de beste ter wereld. En dat is Gelfand niet. Dus ik denk dat hij in die... Die uh, gaat nu risico nemen waarschijnlijk. In ja, de die EV, rapid partijen. partijen kan hij nog wel bijblijven. denk ik Gelfand, er zijn half partijen. Maar als ze dan eenmaal overgaan naar de echt snel schaken vijf minuten, dan, dan zal hij wel door de benen gaan. Maar ik hoop dat het in de serieuze partijen wordt beslist. Ja, dus de komende dagen kunnen we nog wat...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 Er zijn de dagen van zijn lief, dus ik vraag je mocht hij bestaan. Zeg hem dan dat ik alleen ben hier en ik neem elke op graag graag. Hey, het is altijd suiker en azijn. Er zijn dagen bij de grootste dansvloer, nog de klein. Er zijn er ook jewezen die verdrinken in chagrijn. Terug. Maar het feit dat je hier wel ooit was, gloeit als de zon warm in mijn rug. En alle dromen laat ze komen. Ik, Ik weet ga het gaat om het, om het suiker en azijn. En dan liggen ze een de erop als heen. Ze altijd onze dromen zijn. Het is hey, hey, hey. hey, dus altijd suiker. Groots de kans voor. Ja, en de melk en suiker en azijn. Ja, het blijft een beetje een, uh, wat heet een beetje, een gemankeerd toernooi... het kan Zwemmen in Debrecen... want het uh, past niet in de Olympische voorbereiding van veel toppers. Maar goed, het wordt wel gezwommen natuurlijk. Vandaag de 100 meter vrij bij de vrouwen. Het nummer waarop uh, Ranomi Kromme, wie Jojo hoopt te schitteren in Londen. Bob van het dakje, je hebt de race gezien, hè? Ja, er deden twee belangrijke concurrenten mee van Kromo Jojo. Daarom was het interessant om die race te bekijken vandaag. Om te kijken wat er gebeurde. Die twee concurrenten zijn Britta Steffen uit Duitsland... de regerend Olympisch kampioen, en Sarah Scheustreum. En uh, tussen die twee ging het ook voor de overwinning. Halverwege was het nog wel Daniela Schreiber, ook uit Duitsland, die aan de leiding lag. Maar goed, je kon wel op je klompen aanvoelen dat het uiteindelijk richting de finish uh, zou gaan tussen uh, Steffen en uh, Sjöström. Sjöström won dat uh, in een tijd van 53-61. Uh, Steffen bleef daar toch wel ver achter, vond ik. 54-15, de tijd van uh, Steffen. En uh, ja, dat zijn tijden die uh, toch wel ver af liggen van de 52, 75 eerder van uh, Ranomi Kromo Jojo. Ja, dus als Kromo Jojo op afstand heeft gekeken, dan zal ze er niet van geschrokken zijn, denk ik. Nee, denk ik niet. Zij schrikt sowieso niet zo snel van tijden van andere zwemmers. Uh, ze is mentaal ook erg stabiel. Ze laat zich daar helemaal niet door afleiden door dat soort dingen, dat sowieso. Maar uh, ja, ik denk dat ze misschien wel voor de televisie heeft gezeten thuis. Hm. Hm. En ze zal niet uh, heel erg geschrokken zijn. Nee, absoluut niet. Nee. Martin Vriesema die, uh, uh, vroeg aan Britta Steffen... wat zij eigenlijk van Gromwiedjojo vindt. Laten we daar even naar luisteren. Ik kan gewoon zeggen, het is een waanzinnsschwimmerin. Een grote hoop voor de toekomst, in dit jaar zo snel te zijn. En dat zonder besonderes bijzonder materiaal, is heel groot. kan zeggen. Chapeau. Maar wat betekent dat voor jou? Ik heb mijn Olympiagold medaille. Dat betekent voor mij niet. Dat kan ook een ander werden. Nee. Dat is wel opmerkelijk, want ze zegt hier eigenlijk... ja, ik heb al Olympisch goud, dus uh, wat voor medaille het wordt... het maakt mij eigenlijk niet uit. Wat moet je daaruit opmaken? Dat ze toch een beetje bang is voor Krommelwit, Jojo? Ja, misschien wel. En uh, ja, het is wel waar natuurlijk. Ze heeft het zelf twee keer Olympisch goud, want die 50 meter vrij in Peking... won ze ook nog, dus ja, haar carrière is sowieso wel geslaagd. Uh, dubbel Olympisch goud, maar... Uh, ja, is het uh, verstoppertje spelen? Dekt ze zichzelf een beetje in? Dat kun je afvragen. Of misschien kent ze gewoon haar eigen lichaam ook wel erg goed. Ze heeft veel ervaring, 28 jaar. En ziet ze wel dat uh, die jonge meiden gewoon uh, harder gaan dan zij nog kan. Misschien ze is dat een, wel wat er aan de hand is. calculeert de Nederland eigenlijk met een Merel in? Dat, uh, dat zou kunnen. Ja, het is misschien een beetje verstoppertje spelen. Maar misschien is het ook wel gewoon dat ze ziet... dat ze voorbijgestoken is inmiddels door de jonge meiden. Ze heeft ook een moeilijke tijd achter de rug, Steffen. Dat WK vorig jaar... In Shanghai, ja, dat werd een drama. Waanzinnig slechte prestaties. Toen ging ze zelfs voortijdig naar huis. Ziet ze is inmiddels wel weer een beetje op de weg terug, maar... Ja, ze zit toch nog wel ver af van uh, Sjöström. En dus zeker van Kromo with Jojo. Mm, duidelijk. Wat gebeurde er verder nog? Uh, qua bijzonders, om het zo te zeggen. Ja, de vriend van uh, Brita Steffen die kwam ook in actie. Want dat is Paul Biederman. Jij ook weet, ook uit, uh, je weet echt alles. Ja, nou dat weet iedereen hoor in de oh, zwemwereld. Oh, okay. Maar, <laughs> maar uh, Paul Biederman uh, had al goud op zak. Op de 400 meter vrij afgelopen maandag. Toen uh, won hij wel, maar trok hij een heel zuur gezicht. Nadat hij had aangetikt omdat hij uh, niet tevreden was over zijn tijd. Nou, vandaag tikte hij opnieuw als eerst staan en stak hij zijn duim op. Hij was blij, hij had een goede race gezwommen. Niet uh, lafjes er op de laatste 25 meter overheen gaan zoals hij afgelopen maandag deed. Maar nu gewoon agressief gezwommen, eigenlijk van kop af aan de leiding genomen en niet meer afgegeven. Dat was uh, prima dus. En we zagen ook nog een uh, toch wel opmerkelijke prestatie, vond ik, op de 1500 meter vrije slag. Niet het meest spectaculaire nummer, duurt erg lang... maar er werd een goede tijd neergezet door een jonge, onbekende Italianen. de 17-jarige Gregorio Paltrinieri. En die ging ruim onder de 15 minuten 14.48. En dat is echt een uh, heel behoorlijke tijd. Dus uh, laten we die naam onthouden. Ja, goed, bij deze. Bob van der Tak over de EK Zwemmen in Debrecen, Dank je wel. Het is tien voor elf. Uh, even een opmerkelijk bericht waar we zo meer over hopen te berichten. Peter Hellebrand, luchtgeweerschutter die uh, zich voorbereidt op de Olympische Spelen. Die wilde meedoen aan een wereldbekerwedstrijd in München... maar hij is, hij is daar uh, gedisqualificeerd. Was iets met zijn kleding. Maar wat het nou precies is, dat hopen we zo meteen te horen. We gaan even bellen met de topsportcoördinator uh, die erbij is geweest. Daarover dus uh, later meer. Maar eerst, hij stond binnen de, binnen de turn al te boek als de Flying Dutchman. Maar als het aan Epke Zonderland ligt... dan laat hij uh, een nog spectaculairder rek stok oefening zien op het EK dat morgen begint in Frankrijk. Drie op een volgende vluchtelementen van grote moeilijkheid. Dat is niet eerder vertoond. Zonderland wil het gaan doen en daarmee de basis leggen... voor prolongatie van zijn Europese titel. En dat is in Montpellier, waar ze inmiddels weten... wat een titel teweeg kan brengen natuurlijk. Een bijdrage van Edwin Cornelis. Een gewone doordeweekse dag, dat is het, in de buurt van de Place de l'Europe, daar waar de Nederlandse turnploeg verblijft in Montpellier. In dit mooie gebied klateren de fonteinen. Het is het terrein van de skaters. Er is markt en mensen genieten op een terrasje van de mediterrane zon. Maar afgelopen weekend zag het er hier wel anders uit, want toen was het feest. Ah oui, c'est incroyable. Je moet laten découvrir deze plaats de la Comédie. Regardez, ils étaient 10 à 15 000 la semaine dernière, pour regarder le match entre Montpellier et Lille. Ja, dat uh, Montpellier uh, het voetbal had uh, gewonnen. Ik weet eigenlijk nog niet eens of het eerste uh, divisie was of een niveau lager dat ze hebben gepromoveerd. zijn gepronoveerd. C'est la première fois que Montpellier peut être champion de France de ligue 1 les voor het eerste in de geschiedenis landskampioen, dus dat wilden ze weten hier. Hè? Ja, bijzij, ja, dat is echt uh, ja, super knap en helemaal hier, ik denk dat het gewoon uh, een unieke gebeurtenis is. Dus, uh, ook voor het hotel uh, was het een drukte, waarschijnlijk om de bus op te wachten of iets dergelijks. En, uh, ja, in, het, uh, in de stad was het een uh, grote huldiging, dus uh, ja, het was wel leuk om, uh, om het even mee te maken. En toevallig, we waren in de buurt, we waren even wat gegeten en uh, 100 meter verderop was het uh, bezig, dus we dachten even kijken. Dus uh, Epke, we zitten in de kampioenenstad, uh, lijkt me dan ook voor jou een mooie stad om kampioen te worden. Ja sowieso, ja, ik, uh, dat is natuurlijk wel een van mijn, uh, van mijn doelen, Het is, uh, ik ben voornamelijk bezig om, uh, ja, met, met twee oefeningen die ik, uh, die ik uh, van plan ben om te gaan doen ook, uh, op de Olympische Spelen en die wil ik hier gewoon halen en uh, ja, als dat gewoon lukt dan weet ik dat ik op Brexit een hele goede kans maak op de gang. Dit is het geluid van een amateurvideo die gemaakt is tijdens de podiumtraining, de generale repetitie. En dat is Epke waar jij, uh, jij je nieuwe oefening liet zien. Althans, met name die drie vluchtelementen. Hè. Moet je even vertellen, want wat doe je daar precies? Uh, ja, ik doe daar een uh, casina, Kovacs en kromman. En dat is achter elkaar. Nee, uh, Dat is een uh, dubbel gestekte salto met hele soef, gevolgd door een dubbel gehurkte salto. En daarna nog een dubbel gehurkte salto met een hele soef. En dat zonder tussenzwaai, dus allemaal achter elkaar. Ja, klopt. Dus uh, je moet uh, echt uh, goed in, in de zwaai blijven, anders uh, gaat het niet lukken. Even luisteren tijdens de podiumtraining. Normaal heel leeg en hoor je niet zoveel. Maar uh, je hoorde toch wel wat gegons op de tribune. Het deed wel wat, hè? Ja, klopt. Ja, dat was uh, het veel erop. Het klinkt al indrukwekkend als je die drie vluchtelementen zo even noemt na elkaar. Maar hoe moeilijk is dat eigenlijk? Nou ja, het is in ieder geval zo moeilijk dat ik uh, vier jaar geleden toen ik het voor het eerst deed, dat ik uh, het onmogelijk eigenlijk hield dat, dat, het, uh, dat je dat op een best kunt kunnen doen. Omdat het, ja, het moet allemaal wel helemaal perfect zijn. De eerste twee moeten echt perfect zijn om de derde te kunnen. En uh, ja, anders, anders haal je dat gewoon niet. Want uh, hoe stabiel is die nu als je het in percentages uit moet rukken, dat je erop blijft of het eraf zou vallen? Oeh, nou, dat, uh, ja, kijk, als je hier, hier kijkt naar de, naar de training, dan, uh, dan valt het nog wel tegen. Maar ja, als je kijkt naar de, je eigen trainingssituatie, dan, uh, dan 8 op de 10 uh, gaat hij zeker goed en dan ben ik uh, niet eens overdreven uh, positief. Dus dat, dat was een heel, heel goed gevoel en uh, de afgelopen dagen moest ik wennen aan deze stok. Dus uh, hier uh, zit je eerder op 60%, maar ik hoop dat ik naar het weekend toe, dat ik weer uh, richting die 80% kan komen. Hij finalement in dans Montpellier. Het zou dus zomaar kunnen zijn met die drie moeilijke vluchtelementen achter elkaar. dat uh, ja, ook jij kampioen gaat worden in, uh, in Montpellier. Want uh, onderscheid je je dan echt enorm van de rest als het lukt? Als ik de, die combi, uh, combinatie haal, dan heb ik een uitgangswaarde van 7,9. En daarmee heb ik dan een grote voorsprong op de, op de rest. En ik verwacht dan ook als ik die oefening goed doorkom zonder grote fouten. Schuldige heitjes mag ik wel hebben, denk ik. Maar zonder grote fouten dat ik dan eigenlijk uh, kampioen zou moeten worden. Maar ja, uh, we moeten het eerst mee, we zien wat de rest gaat doen. We ja, hebben het over de EK, maar jij denkt natuurlijk verder, hè, die Olympische Spelen. Want dit is nou net dat stapje wat je moet zetten om straks uh, ja, die Chinezen ook achter je te kunnen laten. Ja, klopt. Het is, uh, dit is eigenlijk de wedstrijd waarbij het voor mij heel belangrijk is dat ik überhaupt die oefening doorkom. En uh, ja, heb ik dan nog uh, twee World Cups eraan te komen om nou, elke week net iets beter te, te gaan doen. Dus uh, ja, het zou in de planning wel heel goed uitpakken als het nu meteen gaat lukken. En zo'n huldiging zoals Montpellier, verwacht jij die ook ooit te krijgen met bijvoorbeeld een Olympische titel op zak? Nou, ik, ik heb geen idee hoe dat, hoe dat is, maar dat is nog uh, ja, toekomstmuziek. Op dit moment ben ik er niet echt mee bezig. Ik uh, moet me gewoon focussen op het uh, op turn. En uh, dat is het enige wat ik nu kan doen. Epke Zonderland was dat vanuit Montpellier... waar het EK dus begint, waar hij die oefening gaat laten zien... voor het eerst in een wedstrijd. Ja, ik zei het net al, Peter Hellebrand, een luchtgeweerschutter... die zich voorbereidt op te spelen... Die wilde meedoen aan een wereldbekerwedstrijd in München. Is daar gedisqualificeerd na een herinspectie, zoals ze mooi heet. Was iets met zijn kleding, geloof ik. We hebben hem zelf geprobeerd te bellen, maar hij zit zich uh, voor te bereiden op uh, de wedstrijd van morgen. Dus hebben we de topsportcoördinator van de KNSA, moet ik zeggen. De Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie aan de lijn, Rob Leuvering, goedenavond. Uh, goedenavond. Wat is er nou precies aan de, precies aan de hand? Nou, uh, het is zo dat de korreltunnel, dat is een apparaatje waar ze... wat. Ja, dat... dat is iets te ver over de loop geweest. En, wacht ja, wacht goed, even, u, u, de lijn viel dat even weg. Finale, ja. Meneer Leuvering, u... uw ja. lijn viel even weg. Dus we hebben een deel van uw uh, zin niet kunnen horen. Wat was er mis? De korrel tunnel, dat is een apparaatje. Ja. ja, dit... Uh... De verbinding is uh, heel erg slecht. We gaan het nog één keer proberen als u uh, twee meter naar rechts wil lopen... voor zover dat mogelijk is en u dan niet de, als gevolg daarvan uh, van een balkon valt. Bent u er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, kijk. Nog één keer. Derde poging. Wat was hem mis? De uh, korreltunnel, dat is een apparaatje waardoor gericht wordt. Dat zat iets te ver voorbij de loop. En als je dan in die finale komt, en dat was in dit geval ook uh, daadwerkelijk aan de orde... Dan je een herkeuring en als dan blijkt dat dat iets te is, een tiende van de millimeter, uh, voorbij is, ja, dan, dan word je gedisqualificeerd. Dat ja. gebeurt wel vaker. gebeurt wel vaker? Ja, de, de, in de internationale uh, skisportwereld gebeurt dat wel vaker. Oh. Dat mensen bij een herkeuring uh, uit de wedstrijd genomen worden. Maar dit moet toch niet bij de Spelen gebeuren, hoop ik? Nee, maar ja, het zou maar zo kunnen. Hè? Laat het niet hopen. Nee. Uh, hoe, nee. Hoe, hoe kan je dat voorkomen? Nou, uh, voorkomen kun je natuurlijk uh, nooit alles... maar je kunt wel een hele hoop doen... Uh, door uh, van tevoren alles goed te controleren. Dat heeft Peter ook daadwerkelijk gedaan. Maar waarschijnlijk is bij het aandraaien van een schroefje... om dat ding te zetten, is het iets naar voren gekomen. Ja, ja. dat kun je niet voorkomen. Dat gebeurt wel. Nee, duidelijk. Goed, uh, we moeten hierbij laten. We hebben ook een slechte lijn... maar de uitzending zit er ook op. Dat is natuurlijk een goede excuus om respect te eindigen. Uh, uh, dank u wel. Wensen me heel veel succes morgen. Ga ik doen. Oké, okay, dank u wel hoor, voor uw toelichting. Rob Leuverink was dat. Tot slot, nieuws dat net binnenkomt. John van der Brom blijft definitief bij Vitesse. Dus daar is duidelijkheid over. John van der Brom blijft bij Vitesse. Zometeen met het oog morgen. Dat wordt gepresenteerd door uh, Clary Polak. Te gast, Alain Clark, de zanger. Hoogbezoek dus. En ook Marco Borsato komt langs. Hij komt niet zingen, maar hij komt praten over Watch Out. Dat en meer in het oog na Elfen. Goedenavond.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 zo bezorgt uw gehandicapte kinderen een fijne vakantie. Kijk op asnbank.nl voor de wereld van morgen. Dit is Radio 1.